Geert Hirkus, na afloop van uh, SC Veendam tegen Emmen. strijd altijd. Uh, Joop Gals zit nog een beetje na te genieten hier. Uh, wedstrijd eindigt in 1-1. Maar Iben, hebben jullie twee punten laten liggen vandaag. Nou ja, dat vind ik over de hele wedstrijd ook. Ik vind, uh, als je de hele wedstrijd bekijkt, zijn wij de betere ploeg. Maar goed, wij hebben achtergestaan in de eerste helft, doordat we toch iets... Uh, ja, niet goed deden en we te lang aan de bal lieten. Nou, in de tweede helft hebben we dat keurig hersteld. Zijn we door gaan drukken en hebben we het echt goed gedaan, vind ik. Ja, helaas geen tweede treffen kunnen maken. En, ja. Nou ja, dat is jammer, maar uh, nou, ja, goed, je moet ermee leven. Je moet zo'n eerste wedstrijd dan maar zo oppakken. En dan uh, probeer je dat maandag op dat niveau van die tweede helft door te bouwen. Ja, want ik moet je een compliment geven, want uh, vanaf de 60 66e minuut ben je risico gaan nemen. En dat betaalde zich eigenlijk direct uit, hè? Ja, nou ja, we begonnen eigenlijk al naar rust om wat meer door te drukken. En vanaf de zestiger zijn we eigenlijk met de centrale verdediger voor de verdediging gaan spelen om nog meer druk op middenveld uit te oefenen. Ja, toen kregen we ook heel veel mogelijkheden en toen konden we ook echt doorvoetballen. Ja, dan is het uiteindelijk hartstikke jammer dat hij de tweede niet maakt, Maar goed, je moet er maar mee leven. Ja, het is jammer dat die grote familie van Lars Lamboy op de tribune zat. Want anders was, denk ik, als er een had gezeten, was Boy Deul de man van de wedstrijd geworden. Nou, was hij dat niet hoor. Hij was ook de beste man van het veld. Maar, nee, uh... het was de familie Lamboy die de doorslag gaf volgens mij. Ja, dat weet ik niet. Maar okay. ik, ik weet wel dat ik boy deel absoluut de beste van het hele veld vond. Dus daar zijn we het in elk geval over eens. Is dat namelijk nou vervelend? Je moet nu maandag alweer klaarstaan voor de uitwedstrijd in Deventer. Uitgevallen wedstrijd. Moet je nu maandag inhalen. Is dat vervelend om je ploeg direct na zo'n weer voor te moeten bereiden op maandag? Nee hoor, nee. je kunt er niet zoveel aan voorbereiden. Je moet morgen herstellen... Zondag weer licht optreden en maandag moet er gewoon weer staan. Dus er valt niet zoveel in te veranderen. Je kunt een detail veranderen in de ploeg of wat verder terug, wat verder naar voren. En dat is een tactische afspraak, maar je kunt niet zeggen we gaan ons heel specifiek voorbereiden op die eagles. Dan nog even anders wat. Uh, afgelopen week werd bekend dat de samenwerking met FC Groningen wat intensiever uh, gaat worden. Um, in hoeverre ben je daar blij mee? Ja, dat, dat ligt er gewoon aan hoe het uh, concreet gemaakt wordt en wat dan, uh, dat gaat betekenen voor, uh, voor de club Veendam. En daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen. Ze hebben alleen op directieniveau nog maar de afspraken neergelegd dat we dat wat gaan intensiveren. Alleen de concrete plannen en wat het daadwerkelijk voor de werkvloer betekent, dat staat nog niet vast omschrijven. Dus dat, dat is even afwachten. Okay, ik wens u succes in, in deventer je Dankjewel.